Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. In drie gemeenten kon de afgelopen uur al gestemd worden. Groningen, Den Haag en Rotterdam gingen om middernacht stembureaus open. De steden hopen zo meer jongeren naar de stembus te lokken. De stembureaus in de Oosterpoort in Groningen, het Korenhuis in Den Haag en Wijktheater Muzika in Rotterdam blijven de hele nacht open. Komende ochtend om half acht openen in de rest van het land de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De regeling voor de zware beroepen in het AOW-voorstel van het kabinet moet de prullenbak in. Dat zei PvdA-leider en ex vicepremier premier Bos in een verkiezingsdebat in Pauw en Witteman. In het voorstel staat dat werkgevers, werknemers die 30 jaar een zwaar beroep hebben gehad, een andere functie moeten aanbieden. Pos wil dat inruilen voor iets beters. VVD-voorman Rutte vindt het kabinetsplan onuitvoerbaar. Al is hij het er wel mee eens dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Ook D66-leider Pechtold heeft kritiek op het voorstel. Maar ook hij vindt dat de leeftijd moet worden verhoogd. De SP is helemaal tegen. Juist gisteren bepaalde de Tweede Kamer dat de kwestie rond de AOW-leeftijd pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet is. Het wetsvoorstel is controversieel verklaard.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 Zij doen de CITO-toets pas eind deze maand. De proef moet uitwijzen of scholieren makkelijker overstappen naar de middelbare school als ze meer voorbereidingstijd voor de toets krijgen. Het weer vannacht helder, temperatuur rond het vriespunt, later vannacht kans op een mistbank. Overdag wisselen bewolkt en droog, het wordt 5 tot 8 graden.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 for gold We tapperen om het vluchten, maar ik knijp het dus er zwaar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 Wel in Zandvoort. En jij bent erbij. 成功